Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De vertragingen op de Franse snelwegen zijn aan het afnemen, zegt de ANWB. Op het hoogtepunt rond 12 uur vanmiddag stond er bijna 1100 kilometer file. Het is vandaag Zwarte Zaterdag. Traditioneel de drukste dag op de wegen in Europa. De langste file was ruim 150 kilometer lang tussen Tours en Bordeaux. Op de Route du Soleil, op de A6 en de A7, was de extra reistijd tegen het middaguur opgelopen naar 6 uur. De Jamaikaanse atlete Elaine Thompson heeft haar Olympische sprinttitel op de 100 meter met succes verdedigd. Ze versloeg in Tokio op een snelle tijd van 10,61 seconden haar landgenoten Shelly Ann Fraser-Price en Sharika Jackson. De Nederlandse gemengd estafetteploeg op de 400 meter heeft in Tokio net naast de medailles gegrepen. In een spannende finale werd Nederland in de laatste meters voorbijgestreefd door Polen, de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten. En eerder vandaag won windsurfer Kiran Batlu een gouden medaille in de RSX-klasse. Dit is de vierde gouden medaille voor Nederland in Tokio. De politie heeft vanmiddag na een langdurige achtervolging op de A12 bij Zoetermeer drie mannen aangehouden. Rond drie uur kreeg de politie een melding over een hevige ruzie in een woonwijk in Vught in Brabant. Toen de politie daar arriveerde, waren twee auto's weggereden. Eén daarvan werd door het camerasysteem langs de snelwegen herkend, waarna de politie de achtervolging inzette. Bij Zoetermeer botste de vluchtende auto op de vangrail. Twee arrestanten bleken licht gewond. Na een oproep op Facebook is de eigenaar achterhaald van een zeilboot die bij het hoogwater in de Maas met trailer en al was losgeslagen. Een groep vrienden had het schip onlangs aangetroffen in een zijarm van de Maas in Midden-Limburg. Nadat ze de boot inclusief trailer hadden veiliggesteld, deden ze hun oproep. Daarop werd massaal gereageerd en het bleek dat de boot in een jachthaven 10 kilometer verderop thuis hoorde. Ook de verraste Duitse eigenaar meldde zich, hij gaat zijn boot vrijdag ophalen. Het weer. Aan de noordkust kans op zware windstoten. En er vallen ook geregeld buien, soms met onweer. Het wordt een graad of 20. Morgen begint met zon, maar al snel ontstaan nieuwe buien. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 dat jouw de tijd die jij me vroeg, ik hou het echt niet meer. Die onzekerheid, elke dag steeds maar niet, Wil je me ver of wil je me niet? laat mij het maar weten, want als ik jou zie, brand in mij een diep verlangen maar het van jou ken ik. Wil je me vel of wil je me niet? Laat mij het maar weten. Fantasie, jouw brandt in mij een diep verlangen. Maar het van jou kreeg ik niet.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 Wat wil je me niet, laat mij maar weten, want als ik jou zie, brand in mij een diep verlangen. Maar van jou Ken ik niet. Of wil je me wel, of wil je me niet, laat mij maar weten, want als ik jou zie, brand in mij een diep verlangen. Maar het van jou ken ik niet. Welkom in de tweede uur. Dit was Jannes. En wil je me wel of wil je me niet? Dat antwoord laten we in het midden. Zit je te eten? Eet smakelijk. En heb je gegeten? Dat het u wel mogen bekomen. En uh, ja, we gaan lekker naar het volgende plaatje. Dan gaan we dadelijk eventjes bellen met Jason van Edelwoud. En uh, zijn nieuwe single natuurlijk. De, uh, ja, uh, de zonnestraal in mij. Ja, ja. Een, een beetje, uh, ja. Nou, laten we het positief houden. Hey, ja, wat zei ik? Wat gaan we doen? Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Bertha Verbeek. En jij was de liefde van mijn leven. Blijf erbij hè, want we hebben ook nog de drieën bij Jij van Frit Heij. Jij, ja, je deed me zoveel pijn en verdriet Toen jij, me zomaar in het zachtje lief Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen het me zo bedrogen, hoe je woorden zijn gelogen, over jij Alles is te laat. Ik ben ontzettend knap. Ik moet alleen staan. Ik vond je het me zo betrogen, Door je woorden zijn gelogen nog een Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad. Ik moet alleen staan. was de liefde van mijn leven. We gaan verder met Django Wagner. En laat me nu alleen. Nou, nog even niet. Het is nog geen zeven uur. Daarna mag het hoor. Mijn gevoel dat zegt me al een tijd dat jij iets stiekem doet en jij niet eerlijk bent. Ook al valt het zwaar. Vertel de Met al die strijd. Ik wil dat jij me zegt waar jij mee bent. me nu alleen van de ja, album Emoties. En ja, we hebben iemand aan de telefoon, zoals beloofd: Jason van Elewoud. Jason, goedenavond. Goede, goede ja, het is alweer de avond. ja. Ja, toch? Hey, um, ja, jij hebt een mooie, mooie singelaar gebracht: Zonnestraal in Mei. Ja, klopt. Ja, waarom, waarom deze mooie titel? Nou ja, om de zonnestralen weer een beetje op te laten komen. Ja, want het is niet uh, dat, uh, dat je uh, een beetje verkeering hebt en uh, dat het daar een beetje ontstaan is? Of, uh... Nee, nee, ik heb geen uh, relatie. Oh, Oké. Okay. Hmm. Nou oh, ja, <laughs> kan toch? Ik bedoel, ja, misschien nee, dat je daar ja, ik ben nog... Ik ben nog even lekker vrijgezel. Ja, zo is het. Hey, en uh, uh, ja, hoe is het uh, tot de samenstand gekomen, uh, deze, deze single? Nou, we wouden net zoals vorig jaar. Vorig jaar hebben we een hele leuke single uitgebracht. En wilden we, dit jaar wilden we weer een, in, in de zomer een knijtel uitbrengen. Ja, dat was één en... seconde, of zo? Ja, dat was één seconde. Ja. Uh, dus we hebben nu een beetje het vervolg opgemaakt, zonnestral in mei. En we zijn weer naar dezelfde studio geweest in de Rozendaal Sonic Solutions. Ja. En uh, hebben we een hele mooie tekst laten schrijven en een leuk beetje uh, laten produceren. En ik moet zeggen dat het aardig gelukt is. Ja, ik heb hem uh, inderdaad ook beluisterd en uh, ja, klinkt, uh, klinkt leuk. Ja, dankjewel. Ja. Hey, en. Uh... Ja, dit is een vervolg eigenlijk erop. Uh, zit er nog meer aan te komen? Heb je al je soort de plan leggen dat je zegt van... nou uh, dat gaan we toch na de zomer uh, ja, uitbrengen eigenlijk? Nou, we hebben sowieso wel wat voor volgend jaar een beetje aan de brainstormen. Wat gaan we precies doen? Ja. We hebben niet uh, concreet 100% een idee... maar we zijn wel met ideetjes bezig. Om wat wordt de volgende stap wat we gaan zetten? Ja. er komen nogal hele leuke dingen aan in de toekomst. Dus... Ja, want staan er ook nog optredens gepland, ondanks alle nadigheid? Vandaag gaan we weer naar een leuk straatfeestje toe, okay. dan mogen we weer zingen. Oké, okay, leuk. Ik ben wel blij dat we dat nog wel kunnen doen. Ja, nou ja, dat, hè, hebben we hier, ik zeg altijd beter iets dan helemaal niets, toch? Ja, inderdaad. Ik ben hey. tevreden met wat we hebben nu. Ja, zo is het. Hé, hey, en uh, ja, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten van jou? Hoe, hoe zie jij je, je toekomst met de muziek? Uh, ik hoop dat uh, sowieso het eerste, dat het een beetje beter wordt en dat we meer kunnen en dat uh, sowieso dat ik kan blijven optreden. Uh, in september komt er nog iets heel leuks aan de volgende maand. Ik ja. moet zeggen, hou mijn social media een beetje in de gaten, dan uh, kom je er vanzelf achter. Uh, ja, verder komt er in april volgend jaar, want uh, ik ben ambassadeur van de Stichting Opkikker en daar uh, organiseer ik ieder jaar een benefiet voor. Okay. Um, dus een stichting, stukje kindjes, een ja. leuke dag toedienen. Um, en ik ben daar helemaal ambassadeur van, wat ik zelf ook nog doe. Ja leuk. Ja, ja en 9 april volgend jaar, dan, dan gaan we weer een benefiet doen, dan gaan we twee weer proberen. Net zoals gewoon vroeger, als het allemaal door kan, dat ik wel hoop. Ja, ja, ja, dat hoop ik ook inderdaad. En zeker ja. dat soort dingen, ja, dat, dat uh, moet, doorgang, uh, moet doorgang, uh, uh, moet doorgang uh, vinden. Ja, klopt. Hé, hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen, Jason? Ze kunnen mij volgen op Facebook, Instagram, op TikTok ben ik te vinden. Ik ben te vinden sowieso op Spotify, dus even volg mij daarop. En uh, op YouTube kan je gratis op me abonneren. Ah, oké. Okay. Ik ben bijna overal op te vinden. Ah, oké. Okay. En uh, eigen site heb je nog niet? Nee, we zijn wel uh, aan het kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja, oké. Okay. Dus uh, in ieder geval dat er een, een discografie en een biografie uh, van jou uh, daar komt te staan. En dan eventueel de optredens die gaan komen. Ja, ze kunnen me sowieso in ieder geval boeken via www.blauw.nl. Oké. Okay. En eventueel uh, jou bereiken via de uh, ja. Ja, dat is Facebook. Ja, ja. Yeah. Oké. Okay. Hey, Jason, ik zou zeggen: kondig lekker jouw nummer aan. Een zonnestran in mij. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ja, we hopen natuurlijk veel meer van jou ja, door uh, de komende tijd. Ja, zeker. En zeker hoop ik dat het uh, ja, in april uh, ja, allemaal doorgang mag vinden. Ja, de volgende keer komen we graag langs. Ja, dat, uh, dat is ook leuk. Ja, als je hier in de studio... Misschien kunnen we daar ook iets mee uh, in april. Ik zal bijna eens aan zijn oorbetrekker dan. Sorry? Ik zal bijna eens aan zijn oorbetrekker dan. Ja, ja. Dat komt wel, wel goed. Ja, dat, dat, dat, dat horen we tegen die tijd wel. Ja, cool. wel. Hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Dan gaan wij hem lekker draaien voor je. Beste luisteraars, dit is mijn allernieuwste single Zonnesverhaal in mij. Geniet ervan. Oké, okay, hey, dankjewel. Ja, graag. En uh, ja, graag. graag tot de volgende keer. En zeker hier, ja, hoop ik, in de studio. Ja, ook een beetje. Oké. Okay. hey Jason, een goed weekend en geniet ervan. Fijn weekend! Dankjewel! Hoi, hoi hoi! Te lang heb ik op je gewacht. Iedere dag mis ik je la. -a -a. Ik weet dat jij en ik sindsdien. Zo weer te lang verleden dat we alle samen deden. Ik hou het echt niet langer voor. Je laat me dansen, laat me zien. En bent de mooiste boven. En voel je macht, mijn dromen gaven me weer de kracht. Zo lang te wachten, op deze jaart. Het is alweer te lang geleden, dat we alles samen deden. Ik hou er echt niet langer voor. Je laat me dansen, laat me zien, en bent de mooiste boven. Laat me zien en bent de mooiste bovendien. Jij bent de zonnestraling. Het samen zijn komt dichterbij. Je laat me leven, laat me gaan. Waar ik nooit eerder heb gestaan, ik wil weer voor jou overgaan. Ze stralen in de volle. Je laat me dansen, laat me zien en bent de mooiste bovendien. Jason van de En dat allemaal met een zonnestral in mei. Hey, ja, heerlijk hè. Ja, toch? Ja, ik bedoel, uh, ja, heerlijk nummer. Ja, lekker zomers. Uh, wat gaan we doen? Ja, nog niet. We gaan, uh, we gaan eerst nog één plaatje draaien. En Daarna gaan we naar de driehoeberij van Fred Heij. ZFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB+.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 Ik like ben een enkel zee. Nee, In het hout geen stal. Jij blijft mij toch niet traal. Jij schuift wel langzaam. En nee, het maakt me niet meer uit. Je kent hem vast wel, maar dan van uh, André Hazes, senior natuurlijk. En uh, ja, eventjes, uh, daar wil ik ook wat over vertellen. Want uh, ja, in september, dan uh, houden we ons in de gaten. Uh, ja, dan gaan we in ieder geval een, een uitzending uh, ja, wijden aan. Uh, de herdenking eigenlijk van André Hazes. Dus uh, ja, die zaterdag... Uh, hou me er aan vast. Uh, hou me er niet aan vast. Uh, volgens mij de 25e. Meen ik uh, dat het op een zaterdag valt. Uh, ja, dan, uh, dan gaan we dus... Uh, ja een beetje aandacht besteden aan... Uh, de muziek van André Hazes. Dus de dag van André Hazes. En zijn sterfdag is natuurlijk iets eerder. Maar ja, wij hebben een uitzending op zaterdag. Dus dan... Uh, we gaan naar de drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. En dat zijn weer lekkere gouden ouwe, Zoals Mother of Mine van Little Jimmy Osmond.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 sing So I'll adore him just forever For he's the one and only king I remember Elvis' breath Forever. he's just a golden memory. Good luck, charm is that forever. Good luck, songs, we need them ever. ze dan weer. Wat zeg ik? waar waren ze weer. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, zeker. En we begonnen dus met uh, Little Ginny Osmond. ...en Mother of Mine. Daarna natuurlijk een lekkere gouden houden van Danny Mirror... ...en I Remember Elvis Presley... Te, ja, ...ter gedachte uh, hey, aan het overleven... ...King of Rock'n'Roll, Elvis Presley... ...en uh, we hadden natuurlijk uh, als laatste... ...Scott Fitzgerald Yvonne Keely. en Yvonne Keeley... ...uit 19, nee, uh, ja, 1977... ...en If I Had Words. Wat gaan we doen? We gaan nog even een lekkere gauw houden draaien... ja ...en dan gaan we dadelijk eventjes bellen met Nick Brinkhuis... En dit is een lekkere live van de kids. En be my day! amazing Ja, dat waren ze dan, de gouden oude van de cats En dat in de live uitvoering in Be My Day. En ja, is het ook jouw dag, Nick? Ja, zeker. Uh, wat ik net al zei eigenlijk, hè, voor de uitzending. We zijn lekker op vakantie. Ja, toch? we was, was zeker mooi weer, dus beter kan niet. Ja, waar zit je? Ik zit in Kroatië. Aha. Waar precies? Heerlijk. En uh, ja, vlakbij Porridge. Ja, daar ergens. Ah, in. bij de watervallen. Ja, daar ergens. Ja, ja, ja. We, zouden even, we, ja, we zouden even naar Spanje gaan dit jaar, maar dat is uh, helaas niet doorgegaan... ...in verband met alle corona-caribelen. En we uh, hebben het allemaal geboekt hier naartoe, maar dat uh, bevalt goed Ja, toch? Ja, ik, uh, ja, ik, ja. ik, ik ga er uh, volgende week naartoe dus. Oh, kijk, kijk. Ja, nou, dan ga ik weer naar huis. Ja, dan ga jij weer naar huis. Dan lossen we elkaar af Ja, precies. Hé, hey, uh, de single van jou. Ik hoor het bij jou. Ja. Hoe ben je daar opgekomen? Ja, eigenlijk uh, zoals, ik, uh, zoals ik wel vaker doe, altijd, ik heb mijn oren altijd gespitst. En ja. uh, nou ja, ook dit keer uh, uh, uh, hoorde ik een leuk liedje, een Israëli's liedje tijdens een, uh, een of andere televisieprogramma, over Voetballers. En uh, ik heb het liedje opgezocht, want uh, het bleef maar in mijn hoofd hangen. En we uh, nou, hebben het maar eens eigenlijk gevonden, we hebben er een leuke Nederlandse tekst op gemaakt. En een nieuw arrangementje erop gemaakt en dat is uiteindelijk uh, de nieuwe single, ik word bij jou gewonnen. oké, okay. en dat uh, uh, uh, uh, eigenlijk een beetje spontaan eigenlijk zo, Ja, zeg maar. eigenlijk wel, zo, ja, zo gaat het eigenlijk altijd bij mij. Ik denk <laughs> dat, ik al, nou, dat ik al drie, vier singles op die manier heb gemaakt. Okay. Ja, soms heb je, heb je in één keer zoiets van hey, hé, dat klinkt leuk, daar gaan we wat mee doen en uh, ja, dan was dit keer weer erom zo. Ja, nou ja, en nou ben je Kroatië, dus waarschijnlijk hoor je dadelijk weer een paar nummers uh, van Olivier Dragojevic. Ja, ja, ik heb hier nog niet heel veel gehoord waar ik dat bij had, maar... Niet? Oh... Nee, dat ah, niet. Ik, ik, ik kan wel vertellen dat... Uh, ja, dat was een, een, sowieso een groot man daar, hoor. Olivier Drakengevis, hij is twee jaar geleden overleden. Maar dat ja. was een, uh, ja... Die man heeft zoveel mooie muziek. Ja, ik, ik moest je heel eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Maar nee. ik ga hem eens opgeven. Je, je moet hem maar eens opzoeken. Dat ga, ga ik doen. Dat komt helemaal goed. Hey, ja. heb jij er nog wat anders uh, op de plank leggen? Nou, nee, nee eigenlijk, uh, nee, deze single is natuurlijk nog maar net uit. Dus ja. we gaan hier eerst lekker, uh, lekker mee promoten, ook na mijn vakantie nog. Uh, en uh, ja, ik, ik heb wel wat, uh, al wel wat uh, ook nog weer een ander liedje gevonden, die ik, uh, die ik, uh, die ik vond. En uh, ja, daar ben ik nog een beetje over gaan twijfelen, of we die uh, gaan doen, of dat we eens een keer helemaal wat nieuws gaan doen. Maar we gaan zeker nog wel binnen nu en, uh, en, uh, en, uh, en volgend voorjaar weer een single doen. Ja, want dan uh, zeg ik, ja, misschien, misschien doe je daar, nou, daar nog wel wat ideeën op, joh. Wat zit ja, zit is er nooit, het kan ja. toch in één keer gebeuren. Ah, ja. Ik zit straks uh, in het restaurantje hier en ik hoor wat, en dan, uh, ja. dan hebben we er weer een. Ja, uh, zit je in een, een dorpje, of uh, tenminste een hotelletje Zit je uh, op een camping? Nee, ik zit lekker op de camping. Ik heb lekker mijn eigen caravan mee, mijn eigen spulletjes. Dat vindt, heb ik het liefst. Ja, lekker. Gewoon uh, eigen baas. Ja, lekker gezellig op zo'n camping, ik vind het heerlijk. Ja. Hé, hey, ik zou zeggen... ja, Nou ja, ge geef eerst even nog door... waar mensen jou kunnen volgen en vinden. Want dat is, uh, dat is toch ook wel belangrijk. Ja, uh, ja eigenlijk via mijn website. www.nickbrinkhuis.nl En uh, ja, verder via alle social media kanalen. zijn We lekker actief. Facebook, Instagram, TikTok hebben we tegenwoordig. Dus ze uh, dus kunnen hem overal vinden. Zelfs TikTok? Nou. Ja. Dat kan, kan, kan, kan je niet meer missen, Nick. Nee, zeker niet. <laughs> Hé, hey, ik zou zeggen, geniet in ieder geval van je vakantie daar. Dankjewel. Want het is, uh, het is daar wel heet. Ja, het is op het moment heel erg warm. Morgen zeggen ze dat iets minder wordt, maar... Uh, ja, is je krijgt... Er is, er is wat vocht onderweg. Hier vandaan. Ik heb, ik heb ze <laughs> Ja, we hebben hier genoeg vocht, dus... <laughs> <laughs> <laughs> nee, maar, eh, nou ja, er komt een kleine, eh, kleine verkoeling die kant op, in ieder geval. Precies, ik dus, heb ze... maar. Uh, nou, ik zou zeggen, ja, geniet ervan en uh, met, met de hele hubs die je bij elkaar hebt. Komt helemaal goed. En uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem aan. Ga ja, doen. Mijn naam is Nick Brinkhuis en hier komt mijn nieuwe single, Ik Hoor Bij jou Oké, okay. hey Nick, dankjewel. En, uh, ja, jullie ook bedankt voor de tijd en de promotie weer. Is goed. Oké. Ja, ah, Oké, okay. ja, okay. hey groetjes daar. Hoi hoi. Plots het zomer en dat komt enkel nog maar door jou. Ik hoor bij jou, jij bij mij. En weet nog precies wat je zei. Lief het was je nou, ik heb zo lang op jou gewacht. Hé lieve luister eens naar mij, kom eens even dichter, dichterbij. En moet me toch iets van het hart, wie weet had je het wel verwacht. Want ik denk precies als jij je voelt, wat jij ook voelt voor mij. Het is ervoor voorbestemd. jij en ik en ik en jij. Oh, jij hebt je touwtjes volledig in de hand. Ik ben jouw pro. Los. Ik geef me helemaal aan jou. Dacht dat ik alles bezat, Toch dat ik jou bij me had. Los werd het zomer en dat komt even nog maar door jou. Ik hoop bij jou, jij bij mij. En ik nog precies wat je zei. Lieve, wat was je nou? Ik heb zo lang op jou gehad. Luister eens naar mij, besef je wel wat je doet met mij Elke kerel droom van jou, zo lekker stuk, zo'n mooie vrouw Echt alles heb je mee en zoals jij zijn er geen twee Er is geen weg meer terug, we kijken enkel nog vooruit Oh, jij hebt de touwtjes volledig in de hand Ik laat mezelf los. Ik geef me helemaal aan jou. Dacht dat ik alles bezat, totdat ik jou bij me Jou bij me had ZFM. Entertainment for you. Meer dan radio. for you. Nou, dat was hij dan. Winzetten met de dubbel Z. En uh, we gaan nog eentje draaien uit de Top 5. De Entertainer for You Dutch Top 5. En uh, ja, dat is Johnny Romein en Soraya. De waarheid van het leven. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5. En wil je de Entertainer for You Dutch Top 5 bekijken? Ga dan eventjes naar zfmartiesten.nl. In mijn dromen, maar ben verdwaald. Zoekend naar het geluid. Ik wou hetzelfde zeggen, meer weet ik niet uitleggen. Want die droom, die vond ik op de dag nooit terug. Ik heb mijn hart en mijn ziel weggegeven.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 Zijn. Elke stap brengt je dichterbij het eind. Maar we lopen, blijven lopen, want we hebben toch nog tijd. En we zien wel waar de weg ons brengen zou. Zo, dit is het laatste nummer: Tino Martin. En uh, dat is de nummer 1 uh, in de Entertainer View Dutch Top 5. Als iemand je zegt dat weg moet En elke meter kan de laatste zijn. Ja, dat is voor mij nu ook eventjes. En uh, ja, we gaan lekker op vakantie. Dus ik zou zeggen. Ja. Genieten van. We blijven natuurlijk uh, gewoon lekker draaien. Ja, gewoon uh, non-stop Entertainer View. Ik zou zeggen, ja, tot over een aantal weken. Eh, ik gok een beetje zo, op 4 september. En eh, ja, ga je op vakantie, ik zou zeggen, een fijne vakantie. Geniet ervan. En kom je net terug van vakantie. Ja, dat het in ieder geval, dat je genoten hebt. Ik ga er in ieder geval een aantal weken tussenuit. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken nogmaals. En eh, hopelijk horen we elkaar weer, 4 september. Ik zou zeggen, tot dan. Groetjes, bye bye, zwaai, zwaai.